Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in het oosten van Afghanistan zijn zeker 27 doden gevallen. Onder wie scholieren en politieagenten. Tientallen mensen raakten gewond. De zware autobom ging af in de buurt van een pension. Ook woningen en een ziekenhuis raakten beschadigd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Vandaag beginnen de VS en de NAVO met het terugtrekken van hun militairen uit Afghanistan. Sinds het bekend is dat de troepen worden teruggehaald, is het geweld in het land toegenomen. De app CoronaMelder stuurt vanaf komende middag weer meldingen over contacten met besmette personen. De meldingen waren woensdag stopgezet voor privacyproblemen. Op Android-telefoons hadden andere apps toegang tot gecodeerde gegevens-coronamelder. Google heeft nu een oplossing voor het lek. Het verpleeghuis in Gelderland dat met een corona-uitbraak komt... vermoedt dat gevaccineerde bewoners besmet zijn geraakt via een bezoeker. Het merendeel van de 29 dementerende bewoners... had zowel een eerste als een tweede prik gehad. Twaalf van hen zijn toch ziek geworden... maar ze hebben over het algemeen alleen milde klachten. Zondag geldt voor de omgeving van het Leidseplein in Amsterdam een noodverordening. Daarmee krijgt de politie de mogelijkheid mensen preventief te fouilleren... rond de wedstrijd van Ajax tegen FC Emmen. Hoogstwaarschijnlijk wordt Ajax zondag kampioen. De politie in Amsterdam houdt rekening met supporters die de straat opgaan... en die mogelijk uit zijn op het verstoren van de openbare orde. Er is geen publiek bij de wedstrijd en de terrassen op het Leidseplein blijven dicht. Ook in de buurt van de arena gaan horecazaken zondag niet open. Het weer het blijft op veel plaatsen droog. In het binnenland koelt het lokaal af tot rond het vriespunt. Ook is er kans op wat mist. Overdag wisselen bewolkt met in het Noordoosten kans op een bui. Verder geregeld zon en bij weinig wind wordt het een graad of 13. Zondag wordt het iets frisser. Dit was het NWS journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm <laughs> them that you put in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 No number 3 now selling dreams to these girls with their god down 7 years i've been swimming with the sharks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 angels instead and through it Sake me, I'm loving angels instead.